Waterbalgemoed met het NOS Journaal. De twee jonge Canadese moordverdachten die in augustus dood werden gevonden, hebben in videoopname de moord op drie mensen bekend. Volgens de Canadese politie blijft onduidelijk wat hun motief was. Er werd wekenlang gezocht naar de tieners die verantwoordelijk werden gehouden voor de dood van een jong Australisch-Amerikaans koppel en een Canadees van 64. De lichamen van de twee werden in een bos gevonden. In opname op een camera die bij de twee lag beschrijven ze hoe ze van plan zijn zelfmoord te plegen en bekennen ze de drie moorden. De toren van het stadhuis van Bolsward wordt vanochtend met spoed aangepakt omdat het bovenste deel op instorten staat. Dat deel wordt eraf gehaald. De slechte staat van de toren bleek bij werkzaamheden aan het stadhuis. De draagconstructie is aangevreten door de bonte knaagkever. Er is nu een steiger aangelegd om de constructie te ondersteunen. Ook premier Rutte zal een symbolische boete betalen voor het niet dragen van een autogordel op de achterbank van zijn dienstauto. Dat zei hij gisteravond in NOS met het oog op morgen op NPO Radio 1. Minister Wiebes zei gisteren ook al dat hij 149 euro overmaakt aan Veilig Verkeer Nederland omdat hij achterin de gordel bijna nooit omdoet. Eva Jinek heeft gisteravond haar laatste talkshow gepresenteerd op NPO1. Ze nam afscheid met gasten als Marco Borsato, Gerard Joling en de Britse parlementsvoorzitter John Burko. Aan het einde van de show zei ze iedereen te bedanken die naast, achter en om mij heen hebben gestaan. De 41-jarige Jinek maakte vorige week bekend dat ze overstapt naar RTL. Ze gaat daar opnieuw een talkshow presenteren, om en om met Bo van Ervedorens. Het weer nog, het aantal buien neemt af vannacht. Vooral aan het inwaarts wordt het droger. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Overdag vallen er opnieuw buien met ook kans op windstoten. Dan wordt het zo'n 17 graden. Zondag in de loop van de dag wat droger. En dan ook kans op een beetje zon. Dit was het NWS Journaal. Nederlanders geven van alle Europeanen het vaakst aan goede doelen. Dat is mooi. Maar hoe weten we wat er met dat geld gebeurt?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 You have the bravest heart The strongest emotion Señor, por favor Quiero tequila, Señor, por favor Señor, por favor. He... Grab your shoes For you long before you ever said a word to me, And now I see I need you more. Oh, my love, when I had you in my hands to hold, you looked when inside my